9 uur, Herman Vriend met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton... heeft haar bezoek aan China afgesloten... zonder dat de kwestie Chen definitief is opgelost. De blinde dissident had zelf gezegd... dat hij graag met Clinton het land wilde verlaten. Maar hij is in China achtergebleven. Gisteren werd al wel duidelijk dat de VS en China werken aan een oplossing. Waarschijnlijk krijgt Chen een studievisum voor Amerika... zodat hij weg kan. In een interview met Radio Free Asia zei Chen dat hij niet van plan is China voorgoed te verlaten. De spoorbrug bij Eefde is eind vorig jaar onveilig geweest voor het treinverkeer... omdat hij aan één kant niet goed was verankerd. Monteurs van spooraannemer VolkerRail hadden volgens ProRail vergeten hun werk af te maken. Vier weken lang hebben honderden passagierstreinen tussen Deventer en Zutphen... met volle vaart over de gevaarlijke brug gereden. Meteen na de ontdekking van de fout werd de maximumsnelheid teruggebracht naar 30 km per uur... Volkeril heeft een boete van ruim 100.000 euro gekregen. GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent stopt ermee. Ze wil niet op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 12 september. Van Gent zit sinds mei 1998 in de Kamer... en is een van de bekendste gezichten van GroenLinks. Ze zegt dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging. Mocht haar partij naar de verkiezingen in het kabinet komen... dan wil Van Gent wel minister of staatssecretaris worden... zo zei ze vanochtend op Radio 1. Japan schakelt vandaag de laatste kernreactor uit voor verplicht onderhoud. Het land zit daarmee voor het eerst in 42 jaar zonder kernenergie. De laatste nog werkende reactor van de centrale Tomari op het noordelijke eiland Hokkaido... zal vandaag in twee stappen worden stilgezet, meldt het energiebedrijf Hokkaido Electric Power. Sinds de aardbeving en tsunami die vorig jaar de kerncentrale van Fukushima troffen... Worden alle kernreactoren in Japan voor uitgebreide controle stilgezet? Er is nog geen enkele reactor weer opgestart. De kans is daarom groot dat Japan deze zomer te de kampen krijgt met energietekorten. Het weer, veel bewolking, met vooral in Gelderland, Brabant en Limburg regen. In het noorden af en toe zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land. Zaterdag 12 mei wordt de 25ste Open Haverdag gehouden in Goringen. Met tal van activiteiten. Zoals de Koninklijke Marine, die aanwezig is met een duikvaartuig en een oude kustmijnenveger. Rondvaarten, het Blaaskapellenfestival. De stoomzeeboot. Zalmschouwen, waterparels, Een grote vrijmarkt en survivalactiviteiten. Meer informatie op veerdienstgoringen.nl. De wereld van Vincent van Gogh opnieuw beleven. En zijn wereldberoemde schilderij van de aardappeleters tot stand zien komen. Dat gebeurt allemaal in het Museum Vincenter in Nuenen. Van Gogh Village Nuenen. Het openluchtmuseum waar zijn schilderijen tot leven komen. U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl. Dit was Lekkerweg in Eigen Land. Dit is Radio 1. Ros show. Presentatie Peter de Wies en Mieke van der Wij. 3,5 minuten over negen. Welkom bij het eerste volledige uur van de Nieuwsshow. Over een klein kwartier is Frankrijk correspondent Olivier van Bremen te gast. Van Bremen, sorry. Want wie gaat in dat land nou de nieuwe president worden? De zittende Nicolas Sarkozy of toch zijn. Opponent François Hollande. En wat gaat het allemaal betekenen? Daarna aandacht voor het fenomeen smart reading bedenken. Paul van der Velde legt uit hoe het mogelijk is... om een vuistdikke roman in een uurtje te lezen. En Mieke stelt de vraag dan... zou je er dan wel nog iets van snappen en kunnen nou, reproduceren? Be, of be, beklijft. Ik weet niet of ik het wil. Misschien oh, wil ik we, wel helemaal we niet. Gaan ook nog uitleggen he? wat het begrip beklijven betekent. <laughs> oh. Oké. Okay. Als laatste gast dit uur ontvangen we... energieonderzoeker Herman Snoep. Hij gaat in op de mogelijkheden en vooral ook de risico's... van de geplande grootschalige gasopslag vlakbij Bergen. Goed. We beginnen met een sociaal medium dat zich in behoorlijk zwaar weer bevindt. De ooit zo populaire sociale netwerksite Hives lijkt aan zijn ondergang begonnen. Het gebruik van Hives nam in het afgelopen jaar met 38% af. Terwijl Facebook er per dag nog 1 miljoen leden bij krijgt. Facebook wordt meer en meer waard en gaat dat binnenkort verzilveren... door miljarden op te halen op de beurs. Waarom lukt het Facebook wel wat Hives niet lukte? En wat is de rol van Facebook in ons leven? Daarvoor hebben wij internationalist Francisco van Jolen gevraagd. Goedemorgen, Francisco. Goedemorgen, Mieke. Ja, dat uh, huis, dat was een enorme successtory. Dat was ooit de best bezochte site van Nederland. Ja. Yeah. En nu raakt het uh, zijn leden kwijt. Ja. Hoe, hoe, hoe kan dat? Hadden ze dat niet kunnen voorkomen? Wat, wat hebben ze fout gedaan? Nou ja, het is een beetje altijd net zoals die raadsels: dat je wel eens in een straat bent en er zitten drie cafés, en dan zit er één vol, en eentje zit een paar mensen, en één zit niemand. En dan vraag je je toch af, ja, hetzelfde straat, dezelfde mensen, waarom één wel? Ja, maar er nou, is er altijd een reden voor. In het ene café, daar zitten bijvoorbeeld alle leuke meisjes, of daar zitten alle leuke mensen, of er zitten je leuke buren, en daar ga je dan heen, en daar kom je dan graag. Dat zijn de mensen, weet en dat is een beetje je gaat. Het zijn sociale media. Dus je gaat daarheen waar je vrienden ook zijn. Ja, Het grappige is ja. alleen wel dat het twee weken later ook in het andere café opeens kan gebeuren. En dan gaan we weer naar de andere Ja, toch? omdat wij, wij werken, zo, wij dingen veranderen. Gebeurt is, dat bij die social media ook? Nou ja, dat is, ik, kan je begonnen, ik, ik kan beginnen zeggen waar dit allemaal mee begonnen is. Ooit, in 2002 is het natuurlijk al heel lang geleden, wel tien jaar terug. Hè? Dat is een eeuwigheid. Mm. Dat is begonnen met Friendster. Zeg je dat wat? Nou, dat was echt. Dat was toen, had iedereen het over voorpagina New York Times grote verhalen. Friends was de eerste sociaal netwerk, zei het, hartstikke groot. Friends is nu nog steeds heel erg groot in Maleisië. <lacht> nee, maar goed, nou, en daar, daar is de sociaal netwerksite en, en, en gaming. En dat is nog steeds heel erg groot. Wij hoorden nooit meer wat van uh, Orkut. Je hoort er nooit meer van. Dat gaat zo met... Je moet niet vergeten, Hives en Facebook, leuks. ze zijn hetzelfde jaar opgericht. 2004, nou, nu zit Facebook. Maar maakt het veel verschil uit? Ik bedoel, gewoon ja, puur technisch, of je bij Hive zit of bij Facebook... Hoe bedoel je? Dat je schermen nou ja, voor je hebt en dat je er wat dingen nou mee ja, kan dat doen? Dat bedoel ik. In wezen is het, het is hetzelfde. Het gaat alleen om de omgeving. Dus. Nou ja, zet die omgeving. Bier, het bier is hetzelfde, Zet, zet, zet, zet hetzelfde. het Hives scherm maar open. Zet Facebook schermen maar Maar naast, waar wil je wonen? Nou, niet in Hives. Ja. Dat is toch een beetje, ja... Ja, dus, in Hives is in Nederlands gebleven, hè? Dat is het verschil. Nederlands, ja, maar het ziet er ook niet uit. Het is ja? gewoon niet leuk. Het is niet, het is niet aardig. Ze zitten daar te praten. Nee, maar praten. had Hives, en, nou, als ze een paar dingen anders hadden gedaan... Had, ze dat, ook, had dat ook het Facebook kunnen zijn, nu? Ja, dat... Dan hadden ze toch wel heel veel... Nee, want Facebook, kijk bij Facebook hoe het ongeveer werkt... een van de dingen waar het waar, huis probleem heeft... Facebook wordt, heeft zijn oorsprong gevonden in studenten. Hè, die zijn daarmee begonnen. Uh, studenten zijn internationaal. Die gaan de hele wereld over. Nou, dan heb je al een probleem. Uh, dan kom je in de Verenigde Staten. Hives hebben ze nog nooit van gehoord. Gaan ze er kunnen ze niet lezen. Uh, wat hebben ze daaraan? Op Facebook zit iedereen. Dus dat is een heel internationaal netwerk. Nou, studenten gaan ergens vanaf, die gaan de rest van hun leven En die nemen dat allemaal mee, want dat is hun vriendenkring. Eigenlijk zoals je vroeger de jaarclub had. Zo heb je nu je Facebook en dat neem je de rest van je leven mee. Ja, dat doe je toch met de, de instrumenten die je hebt. En dat doe je eigenlijk niet alleen natuurlijk met, je, uh, uh, met Facebook... maar dat doe je ook met andere dingen, met uh, uh, tekstverwerkers die je gebruikt... of uh, uh, computersystemen waar je aan gewend bent, die neem je mee. Maar goed, Hives, dat is dus de, ten dode opgeschreven. Ja, ik denk dat was al naar beneden aan het gaan. Het is toen net op tijd verkocht aan de Telegraaf. En ja, maar euh, dat was misschien ook niet zo goed. Voor de mensen die Hives opgericht hebben was dat heel erg goed. Ja, voor okay. de Telegraaf was dat minder. Ja, voor voor het imago op... was het niet zo goed, bedoel ik. Nee, dat was, toen, dat was eigenlijk het, voor een heleboel mensen wel de reden om te zeggen... nou, nu willen we er niets meer mee te maken hebben. Uh, ik kan me zelfs uh, geen stijl. Dat is de, de website van de Telegraaf. Uh, het jongere weblog, zou ik maar zeggen. Al wat onbeleefd. En die... Uh, die riepen toen op van uh, het is nu de tijd om je huisprofiel te verwijderen. Nou, dat hebben kennelijk heel veel mensen gedaan. Dat is een erg succesvolle actie geweest. En ja, dat was zo. Waarom ook? Omdat de Telegraaf onder andere zei. Ja, dat vinden we toch. Hanne, we leven de tijd van nieuws. En de huis. <laughs> daar zit allemaal informatie. Dat is handig. Nou, jij wil niet dat de Telegraaf al jouw privégegevens heeft. Dat wil je gewoon niet. Dat... Alleen, ook al zullen ze dat goed afgeschermd hebben. Nee. Via allerlei regels. Je wil niet het idee goed. hebben. Dat is Facebook. Dat, daar komen nog steeds per dag een miljoen mensen bij. En die gaan nu naar de beurs. Maar als je dan een. een wat, wat, hè? wat koop je dan als je wat, Ja, wat koop je dan? Met maar? aandelen bedoel je. Ja, ja, wat ik, wat koop heb je ik heb geen idee, daar heb ik <laughs> allemaal geen verstand van. Je ik hebt weet daar ook, zelf geen belangstelling voor. Om aandelen Facebook ja. te kopen? Nou, dat lijkt me op zich erg leuk, maar dan zou ik dit niet meer kunnen vertellen. Dus wat ik nu allemaal ga vertellen, kan ik dan niet vertellen. Dus ik, kan, ik, ga, <lacht> geen, ik ga geen Facebook-aandelen kopen. Nee, dat vind ik. Dan wordt, wordt het wel een beetje een raar verhaal. Want dan moet ik dan ook gaan zeggen dat het Facebook erg goed gaat. Terwijl het misschien helemaal niet goed gaat, weet jij veel. Dus nee, ik ga dat niet doen. Ze, gaan wel, ze worden wel 100 miljard waard, geloof ik. Hè? Dus uh, dat, is, uh, uh, en dat is heel veel geld. Uh, en voor een bedrijf wat zo snel is op uh, zo, ja, zo kort bestaat. En het is ook niet duidelijk of dat. Die Zoekerberg, die het heeft opgericht. Dat oh, ja. is toch een beetje uh, een raar mannetje. Hoezo? Nou ja, uh, nogmaals, ik heb geen verstand van zaken te doen, Maar hij koopt een bedrijfje van elf mensen. Instagram heeft hij pas opgekocht voor 1 miljard dollar. In zijn eentje ja, eigenlijk. Heeft hij, heeft hij voor de rest niet met veel mensen overlegd om dat te doen. En dat is toch een beetje... ...gedrag waarvan men zich afvraagt, is dat nou wel, is die wel geschikt om zo'n groot bedrijf te leiden? Waarom denken mensen dat, dat Facebook zo'n money machine uiteindelijk nog zal worden? Want het is nu al uh, vrij verbazingwekkend. Het is een van de weinige sites natuurlijk die in deze handel echt forse winst nou, maakt. Ik kan je vragen, Peter, wat is de beste reclame die je kan bedenken? Gewoon als jij iets hebt. Dat, is dat, ik, dat ik tegen mijn vrienden zeg, uh, tof. Mond tot mond reclame. Ja, ja? Ja. Dat is de beste reclame die er is. Ja. Dat weet iedereen. Waar zit die mond-tot-mondreclame tegenwoordig? Op Facebook. Ja. Dus als je nou eens kan voorstellen dat je geld gaat verdienen aan mond-tot-mondreclame dat is dat. Het. En dat moet je dus orchestreren. En dat moet je dus voor elkaar krijgen. En dat is het geniaal draad. Dus wat je gezegd hebt van, nou, oké, okay, we hebben massamedia enzovoort, en dat gaat allemaal een beetje. Het heeft, je kan nog televisiespotjes vertonen, maar de mensen die jij mee bereikt, die, dat vergeleken met twintig jaar geleden, gaat je nooit meer lukken. Dus waar gaat het om? Wat mensen tegen elkaar vertellen. Nou, hoe ideaal is het nou als, je, als jij het systeem hebt waar die mensen dat doen? Ja. Nou, dan kan je toch de meest geweldige dingen. En dat je dan ding dus uithalen. ook nog zo uh, kan, kan buigen dat ze over het onderwerp praten. Uh, over het bedrijf. Dat jou ook nog sponsort of zoiets. Nee, maar je kan, je kan, daar, je kan daar dingen tussen zetten. Is een van de dingen waar Facebook mee bezig is. Is dat je er. Waar ze over praten. Is dat jij tussen je vrienden ook dingen komen waar je vrienden het bijvoorbeeld over hebben en daar moet dat bedrijf voor betalen. Hoe dat zou worden het advertenties. Dat Begrijp ik niet helemaal hoe dat. Nou, gewoon er... de advertenties zijn als onderdeel van de conversatie. Zoals je zou kunnen zeggen, hè, ik zeg bij, jij zegt van ik wil een auto kopen en dan hebben wij een gesprek over nou ik heb zo'n auto wat is jouw auto? En dan daar komt er een. En dan zit daar kan de, de autoverkoper kan in dat gesprek gaan zitten als hij wil. Zonder dat wij dat vervelend vinden. Dat jij alleen maar denkt: hé, dat is handig. Dat wist ik niet. Of wat, dus wat dat gebeurt. Dan daar wordt nu dus dat wordt geregistreerd. Als er, dat er over auto's wordt gesproken. En dan automatisch. En dan. Ik, ik, ik weet niet ik. Hoe, lang, hoe, hoe vaak je op Twitter zit. bijvoorbeeld, Of op Facebook, ongetwijfeld heel veel. Als jij daar een klacht, als persoon een klacht uit. Over een product wat je hebt, dan word je benaderd door het bedrijf. Vroeger was het zo, dan moest je de helpdesk bellen om informatie te vragen. Nu belt de helpdesk ja, omdat je er wat over gezegd heeft. Nou, dat en is een en beetje... dat, we, dat, dat wordt allemaal gepikt, want je kan me voorstellen dat daarover gegeven. Ge van wie bedoel, bedoel je? Nou ja, dat je dus. Dat, dat de me mensen vinden dat kennelijk geen probleem dat dit gebeurt. Je ja, weet dat als je ergens de krant opleest, slaat, dat er allemaal advertenties in staan. Of zeg je dan, nou, dit is een krant, zeg ik heb daar net, uh, hoeveel kost een krant, twee euro voor betaald. Staat die helemaal vol met advertenties? Dat wil ik allemaal niet. Dat doe je toch niet? Dan zeg je van, nou, dat is oké... Okay, want ik snap wel dat ze gewoon geld moeten verdienen. Mensen die Facebook gebruiken, snappen dat Facebook... advertentie moet verkopen, anders kan je het niet gebruiken. Oké, okay, maar zit daar ook een grens aan? Wat, nou, kijk, als jij het, je, je, je, je nam nou, het voorbeeld van de krant, prima. Als er op een gegeven moment, dat gebeurt wel eens, dat een hele voorpagina van een krant een advertentie is, sporadisch. krant. Gebeurt dat wel eens? De ja, krant. Gebeurt dat wel eens. Of dat je op een gegeven moment denkt van ja, ik moet uh, heel goed zoeken naar een uh, artikeltje, want de drie kwart van de, van de pagina's staan vol advertentie. Ja, dan, dan denk ja, ik dus bij mezelf, je hier doen. is nu een grens ja, overschreden. Dan, dan, krijg je, dan krijg je dus als je, als je iets. Maar wanneer gebruikt... wordt die grens overschreden? Nou, als het te veel is, als jij merkt van dit, dit pik ik niet meer, dan zijn ze Meestal zijn ze wel te laat. Ik bedoel, dat krijgt een zo'n Die deed allemaal dingen waarvan je dacht van ja, dit wil ik toch eigenlijk niet. Ik wil niet zo benaderd worden. Ik wil, ik wil niet iets, een, een, een pagina hebben die er zo uitziet. Ik wil niet tussen mensen staan die allemaal van die rare dingen doen. Dus, eh, of ik wil niet. Het idee hebben, hij wordt gebruikt door oma's en kleinkinderen. Ja, daar wil je niet tussen zitten. Je wilt een sociaal netwerk zijn. Het moet iets anders zijn dan een kinderspeelplaats. Dus een beetje het gevoel. Het gaat allemaal om beleving, gevoel, gevoelswaarde die je erbij hebt. Zoals dat bij alle media is. Jij leest ook de krant waar jij het prettigst bij voelt. Ja. En als je de ene voelt zich prettig bij chocoladeletters. En de ander voelt zich prettig bij een heftig heft heft Ja, En zo verschilt dat per persoon. En het gaat er een beetje om hoe slaag je erin om eigenlijk zo neutraal te zijn en toch persoonlijk. Nou, als je naar Facebook kijkt, wat valt je dan op? Neutraal, toch persoonlijk. He, tot en met al. Waarom zijn al die sites blauw? Waarom hebben ze allemaal blauw? Nou, het is een fijne neutrale kleur en die is toch persoonlijk. Ja. Terwijl als je hem oranje gaat maken, zoals hij heeft deed, niet zo'n goed idee. Begin 2000 had je de internetbubbel. Op een goed moment liep dat in ieder geval qua financiën uh, leeg. Um... Is die kans ook groot voor dit soort dingen? eigenlijk? Dat er zo weer een volgende hype overeenkomt. En dat het Facebook bijvoorbeeld over tien jaar. inderdaad alleen nog maar ja, want, wasmachines aan elkaar ja, verkopen is. Zou het mogelijk zijn dat er een soort internetcrisis ontstaat. Waardoor alles instorten zo? Sociale nee, netwerken zijn nooit dubbel. beter. Ek, ik dat weet, kan, weet, ik, natuurlijk, weet ik het natuurlijk niet. Het zal best wel kunnen. Ja. Nee, maar dat, dat er dus nu alweer een volgend iets is. wat eigenlijk al uh, langzaam aan het komen is. waardoor je het hele Facebook niet meer nodig hebt. Of blijft er zoiets anders bestaan? Is het nee, dermate kijk, geniaal komt, bedacht? Het is, nou ja, kijk, wat, er zijn een paar dingen die je, je kan op een gegeven moment zeggen. Hè, dus we hebben een tijd gehad dat de zoekmachines elkaar heel erg afwisselden. Hè, ja. Dan was die het en dan was die populair. Nou, op een gegeven moment was er Google. Ik kan jou nog twee andere zoekmachines vragen. Ik denk dat je bij één uitgepraat bent. Hè, dus je hebt, internet is Google. Ja. Nou, uh, dat geldt eigenlijk voor Facebook ook. Je hebt een sociaal netwerksite. Ja, als er een andere komt, die moet wel wat extra toevoegen. Weet je waarom? Om een heel praktisch voorbeeld. Um, jij hebt thuis. Ligt jouw leven ergens in een paar dozen. He, dat zijn fotoboeken, dat zijn de tijdschriften die je bewaard hebt. Dat zijn herinneringen en zo enzovoort. De, die dozen is nu Facebook. Daar staat jouw leven in. Dus dat ga je niet zo makkelijk wegdoen. Als je dat weggooit, ja, dan gooi je ook al die foto's weg. Dan gooi je ook al die contacten weg. Facebook houdt precies bij wat je allemaal gedaan hebt. Daar staat je vakantie op. Die ga je niet zomaar weggooien. Dus je kunt je voorstellen dat er op een gegeven moment een nieuw systeem komt. Wat nog genialer is. En wat zegt, weet je wat je kan doen? Je kan al je gegevens van Facebook bij ons importeren en dan neem je het mee. Ja. Nou ja, wie zal dat gaan tegenhouden? Maar in ieder geval hebben ze daar nog iets slips bij bedacht. Dat ze dus inderdaad, je zei net al zo'n bedrijfje van elf man. Ik geloof dat het om foto's ging ja, soliet, foto's. Wat, wat zo mooi is eigenlijk, als je de, de, de tijd mooi weergeeft. In dezelfde tijd dat Polaroid failliet gaat. Hè, ja. Omdat die mensen maken geen foto's meer op papier. Wordt een bedrijfje dat foto's maakt. Voor 1 miljard verkocht naar Facebook. En wat voor foto's zijn dat? Nou, zij maken van digitale foto's die perfect zijn, een soort Polaroid-foto's. Een, zo, een soort bruin bruin Ja, ze ja, maken de bruin. ze een beetje lelijk, ja, Dat is onwaarschijnlijk dat ze ze persoonlijk krijgen. Maar er zit natuurlijk nog een, een filosofie achter dat dit soort dingen. Want Spotify, een hele populaire muziek ja, Is, ook, ja. is middel, inmiddels natuurlijk ook gelieerd aan Facebook. Ja. En dat betekent dus als je dat soort hele populaire dingen aan je kan verplichten. En je dus de klanten dwingt om dat via Facebook alleen maar te kunnen benaderen. Dat je het wel heel stin bedacht hebt. Nou, kijk, er is een hele simpele strijd, Peter. Wat is internet? Wat nu voor jou internet is, is Google. Jij gaat, als jij internet opstart, als je je computer opstart en je moet iets hebben, ga je naar Google om iets te zoeken. Dat wordt steeds minder. Voor steeds meer mensen is dat Facebook. En waarom? Nou, omdat Facebook bijvoorbeeld, ik kom op alle sites waar ik bij die bezoek, log ik in met Facebook, met mijn gegevens. Ik hoef niet meer een, een nachtwachtwoord in te vullen. Ik zeg log in met mijn Facebook profiel. Hup zit er gelijk in. Als ik dingen wil delen, kan dat heel gemakkelijk. Als maar dan ik... hoef je dus niet meer naar Google. Het idee is wel dat je uiteindelijk niet meer naar Google gaat. Nou, maar. Facebook link je nou toch ook door naar Google als het moet? Ja, maar goed, dat je daar niet zoveel meer te zoeken hebt, eigenlijk. Dat, dus je ziet nu al dat mensen brengen meer tijd door op Facebook... dan dat ze door tijd brengen op Google. Maar stel dat ze Google. dan iets moeten zoeken, hoe doen ze dat dan? Er zit geen, er zit stel er, dat ze iets zouden moeten zoeken... ja, maar dat is dan een andere functie van internet. Stel dat je iets wil... ja, er zijn wel andere dingen. Het gaat erom, wat doe je op internet? En dat heeft het bijvoorbeeld met mobiel... Ja, ja, ja, ja, ja, misschien. Ik weet niet hoe je, hoe je savvy je bent, Mieke. Maar je, de meeste mensen die een beetje digitaal leven... die leven met hun mobiel. Daar doen ze eigenlijk alles op. Daar zoek je, ik uh, heb inmiddels een iPhone, Francisco, ik, als je echt, dat graag wil weten. Ik vind het ja. echt geweldig. <laughs> of batterijen of uh, bij haar, Dus, dus uh, die... Een uh, beetje de voor- en de achterkant. <laughs> nee, maar goed. Dus dat is je leven. Daar zoek je eigenlijk alles op. op hè. Daar zet je, je kijkt waar je vrienden zijn. Dat is, dat is je leven. Nou, dat zit in je mobiele telefoon. Dus daar komt... Als ik kijk naar mijn iPhone bijvoorbeeld, Google gebruik ik daar niet zo heel veel op. Ik gebruik er allemaal andere dingen op. Dus het gaat er een beetje om. Uh, ja, als je internet aanzet, wat zet je dan aan? Nou, dat zal steeds meer Facebook worden. En dat heeft allerlei gevolgen. Ik vind het wel mooi, bijvoorbeeld. Uh, deze, deze maand kwam er een studie uit. Dat bedrijven. Die hebben sollicitanten. Hè, die moeten ze gaan uitzoeken. Nou, wat doen ze dan? Psychologische testen. nemen ze af. En dan gaan ze kijken van. Nou, wat ben je introvert, extrovert. En wat proberen ze karaktereigenschappen van je te achterhalen. Nou, er is een onderzoek geweest kan je beter naar Facebook kijken. Kommen komen er sneller achter. Hebben ze gewoon een test laten doen. Mensen laten beoordelen. Wat zijn dit voor mensen op basis van hun Facebook profiel. En, en vergelijken met een andere test. Na een half jaar eens kijken wie er het beste uitkwam. Nou, de mensen die een beoordeling deden op basis van Facebook. Kwamen er beter uit. Dan de mensen die, dat de die de psychologische test hadden afgenomen. Dus je kunt beter beoordelen. Wat iemand is aan de hand van Facebook. Nou wat wil je nog meer. En dat is nou, eigenlijk... goed opletten wat je erop zet, lijkt mij de vis als ik dit nou, zo. Nou ja, er, is, er zijn. Kijk maar, dat was altijd met het internet. Van je, hè, je, je moet geen foto's op Facebook zetten die je niet op je kantoor aan de muur zou hangen. Dat, dat soort dingen. Nou, dat zijn hele simpele regels. Maar het is wel. Eh... En waar het om gaat, is dat Facebook. En dat is het uiteindelijk de truc waar het om gaat, om het je nog wat gieslugger te maken. Facebook kan gaan voorspellen wat jij gaat doen. He, dus Google is ouderwets. Google is in de zin van, jij tikt ja. in eh, Egypte en dan laat die vakanties in Egypte of de dingen enzovoort, enzovoort. Facebook draait erom dat hij weet dat jij dat wil gaan intikken. Heel griezelig. dankjewel. Griezelig. Nou, nee. nou, jij zei jezelf, het wordt dan griezelig. Goed, dankjewel. Internetjournalist Francisco van Jolen. Het ging dus over de social networks en hun onderlinge verhoudingen. Dankjewel. Graag gedaan. De Franse president Sarkozy had aangekondigd... dat hij de zwakke François Hollande zou verbrijzelen... in het belangrijkste debat dat donderdagavond live op de Franse televisie werd uitgezonden. Dat was nodig ook om zijn achterstand van ruim 6% in de peilingen goed te maken. Maar wat bleek? Hollande was bij mijn moment veel offensiever dan verwacht... en bepaalde vaker dan Sarkozy het tempo van het debat. Of Sarko nu nog in staat is om bij de verkiezingen... morgen de achterstand op zijn socialistische uitdager in te gaan lopen... dat gaan we vragen aan Olivier van Beemen. Hij is Frankrijk-correspondent voor het Financieel Dagblad. En Elsevier, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nee, nou ja, we worden er over dood gegooid. Sarkozy gaat het uiteindelijk niet halen. En de Fransen hebben het ook wel een beetje gezien. Als je reportages op op televisie ziet en, en, en in de kranten leest, is er een. Een soort stemming van ja, het is toch ook wel een beetje een nare pestilent Er is zeker een soort sarco-moeheid ontstaan in Frankrijk, inderdaad. De mensen die, die hebben genoeg van, van zijn springerig gedrag, van zijn bling-bling presidentschap. Ik vind het zoals een dat is ja, nou ja, in het begin heeft hij een aantal hele grote fouten gemaakt. Dat hij, uh, hij is meteen op zijn verkiezingsavond is hij gaan eten... Uh, met allemaal bazen van de grote Franse bedrijven. Is hij gaan eten aan de Champs-Élysées in een heel luxe restaurant. Dat wordt een beetje de oerzonde van Sarkozy ja? genoemd. Want hij had gewoon bij chez mama moeder nou, gaan zijn eten. Zijn fans die stonden, dat, dat, hij had best wel gewoon eventjes lekker kunnen eten. Maar zijn fans die stonden uren op om te wachten op Place de la Concorde. Die wilden ja. een groot feest vieren. En hij zat met allerlei bazen. Zat hij, uh, zat hij gewoon te eten. En daar is hij nooit meer overheen gekomen? Uh, nou, dat was een beetje het begin van de impopulariteit. De ja. uh, en hij, is toen, uh, hij, is, hij liet toen een beetje doorschemeren van om, om de zwaarheid van het, uh, van het presidentschap tot maar te laten bezinken. Vertrek ik me misschien wel even terug in een klooster op Corsica. Oh, wat ja? hij toen gedaan heeft. Dat is een van de spinnen van <laughs> verzonnen. Ja, maar Wat dat hij toen dus toe gedaan heeft is met een uh, jacht van een bevriende zakenman. Tenminste, met het privéjet van een bevriende zakenman... is hij naar het jet, het, het jacht gegaan... van diezelfde zakenman. En heeft hij daar een paar dagen... voor de kust van Malta zitten dobberen. Dus dat was nogal een groot het verschil met dat Het was heel meditatief cluster, hoor, dat dobberen. Ja. Hey, en die arme Carla Bruni, of zou die blij zijn? Ja, Carla Bruni is op zich een beetje juist de factor die, die Sarkozy er wel weer enigszins bovenop heeft geholpen in dit, uh, in dit opzicht. Want ja. uh, hij was eerst nog met Cecilia, zoals jullie misschien ja, nog uh, herinneren. Ja, hoe dat uit elkaar ja, komt. Ja, ja, ja, maar Cecilia, het was ook blijkt nu dat het eigenlijk meer aan Cecilia. Dat, dat zeggen ze in elk geval was te wijten dat, uh, ja. dat Sarkozy toen op dat jacht uh, ging zitten om haar nog gelukkig te houden. Sarkozy deed er in het begin alles aan ja. om Cecilia te uh, houden, hè? Ja, tot zich uh, weer, weer terug te winnen. En Carla Bruni die, die komt uit een goede Italiaanse industriële familie. Uh, haar, haar, ja, die heeft goed, uh, goed opgeleid. Uh, haar familie. Die heeft hem eigenlijk wat, wat cultuur ook bijgebracht. En uh, ja. Hij is zelf zeker niet uh, acultureel. Maar hij heeft sinds hij met Carla Bruni is, ja. laat hij het ook meer zien. Uh, het schijnt dat hij met gesprekken, dat hij heel veel citeert uit, uit standaard, uit de Russen, de Russische literatuur. <laughs> dat, dat hij allemaal geleerd. Ja, dat het, hij, dat hij, dat hij uh, filmt allemaal Italiaanse klassiekers kijkt uh, op het Elysée thuis. Maar wat dus moet dat ze dat, nu dan? De, de, pru, trouw je met de president en binnen een paar jaar zit je met een gewone burger thuis? Want het ja, risico ja. loopt ze natuurlijk wel. Nou, wat wel interessant is, is dat er toch... Um, Hollande is nog steeds de grote favoriet. Maar de peilingen zijn wel erg naar elkaar toe aan het lopen. Want het was toch, een paar weken geleden was het nog echt... Sommige peilingen spraken zelfs van, van 58-42. Dus dat is echt een heel ja. groot verschil. 16 procentpunt. Uh, inmiddels de laatste peiling van gisteren. Die is 52-48. Hoe komt dat? dat? Is op zich best wel klein. Uh... Hoe komt dat, dat dat verschil kleiner wordt? Ja, blijkbaar slaat... Uh, de campagne van Sarkozy nu toch wel aan. En Sarkozy, die Hollande, die heeft eigenlijk, die is in oktober is gekozen tot kandidaat van de socialisten. Hebben voorverkiezingen gehad, een beetje op zijn Amerikaans. Uh, hebben mm. drie miljoen mensen gestemd. Dus Hollande, die heeft sindsdien, heeft hij gewoon een programma. En dat heeft hij gewoon eigenlijk uh, een half jaar lang heeft dat verdedigd. En uh, is vrij consistent daarin gebleven. En Sarkozy is veel meer, die heeft op een gegeven moment in februari heeft bepaald van: ik ga helemaal campagne voeren op rechtse onderwerpen. Echt uh, tegen uiterst rechts, tegen extreem rechts aan. Dus heel erg immigratie veiligheid. En uh, hij, hij was ervan overtuigd dat dat, uh, dat daar zeg maar dat hij daarop kon winnen. Maar toen kwam Le Pen. Ja, nou ja, er zijn dus eigenlijk twee theorieën. van... Uh, of hij heeft Le Pen daarmee in de kaart gespeeld. Dat, dat, mensen, dat mensen eigenlijk dan liever het origineel hebben in dit opzicht... Uh, Marine Le Pen dan, dan Sarkozy, die een beetje doet alsof hij uh, Front Nationale is... Of dat hij nog stemmen heeft weggehaald bij, bij Marine Le Pen. Maar ik denk dat de eerste theorie eigenlijk uh, logischer is. Maar, maar, maar dat zou betekenen dat hij nu de meeste uh, Le Pen-kiezers erbij krijgt? Daar draait het nu helemaal om. Dat, uh, dat is helemaal waar hij nu ook die twee weken sinds de eerste ronde alles aan gedaan heeft. Zij heeft uh, 6,4 miljoen stemmen in totaal gekregen. Dat is 18% van, uh, van alle stemmen. En zijn grote uitdaging is om zoveel mogelijk van die stemmen aan zijn kant te krijgen. Ja. Maar het probleem is dat heel veel van die kiezers... ik heb er ook veel gesproken, die, die hebben het totaal niet op hem. Want hij was bijvoorbeeld vijf jaar geleden... voerde hij ook al campagne op van die rechtse onderwerpen. Dan heeft hij ook gezegd, toen was Jean-Marie Le Pen... de vader van Marine Le Pen was toen nog de leider van het Front National. Toen heeft hij gezegd na die verkiezingen... van, ik heb, gewoon die Le Pen, ik heb het Front National gewoon een beetje omgelegd eigenlijk. Dat, dus er was heel veel rancune bij die kiezers kiezers van het Front Nationale. En daarbij moet toch worden opgeteld dat Sarkozy um, heel veel van die beloften... die hij aan die kiezers van het Front Nationale heeft gedaan... eigenlijk niet heeft waargemaakt. De immigratie is bijvoorbeeld niet gedaald. Wat, wat natuurlijk de kiezers van het Front Nationale graag willen. En uh, hij belooft nu ineens dan dat hij het aantal immigranten voortaan gaat halveren. Wat, wat eigenlijk bijna niet kan. Er zijn allemaal internationale verdragen en je kan niet zomaar ineens de immigratie halveren. Dus heel veel van die Front National kiezers die geloven hem gewoon niet. Ik begrijp dat je ook veel in die slaapdorpjes op het Franse platteland uh, geweest bent. En dat daar, hoewel daar amper een immigrant woont, toch 70% van de bevolking aanhanger van het Front National ja, blijkt. En dan denk je ja. Dat is opmerkelijk, toch? Ja. Er zijn inderdaad dorpjes, het is niet zo dat uh, 70% hey. is echt het, het, het de hoogste school. Ja. Ik ben in één dorpje geweest ja. inderdaad in het departement uh, Oudemarende. Dat ligt een kilometer of 250 uh, ten oosten van Parijs. Daar heb je inderdaad heel veel dorpjes waar Marine Le Pen de grootste is. En in een aantal van die dorpjes heeft ze zelfs de absolute meerderheid. Uh, dus één dorpje heeft, heeft echt 72%. Ja. Maar dat heb je in uh, Nederland toch ook wilde stemmen, in, in, uh, vooral in Limburg. Waar ja. echt nog nooit de ook elkaar gezien Ja, ja, ja. Ik denk dat het wel. Op zich denk ik niet dat wilders in veel gemeenten de absolute meerderheid heeft gehaald. Nee nee nee. En... Nou ja, ik geloof, geloof, geloof zelfs in één dorpje ah, wel okay, hoor. Oké okay, ja. Maar goed, het hetzelfde effect. Ja, ja het is wel. Het is inderdaad een soort. Het is vooral een soort uh, angst voor voor dat alle alle maleur uit, ja. uit de steden dat hij ook naar het platteland komt. En wat heel veel mensen zeggen is, ja, met het klassiek uh, populistisch discours van ik werk me helemaal te platter en uh, Franse koppels uh, uh, al autochtone Franse koppels krijgen twee kinderen... en koppels van Arabische afkomst die krijgen er allemaal acht... en die hebben drie vrouwen... en dan betalen wij al ons geld voor de kinderbijslag... van ja, ja. die koppels, zeg maar. Ja, ja. En dat moet nu maar eens afgelopen zijn. Dat, dat hoor je daar veel. Het bijzondere van het debat was... tenminste, als je de commentaar moet geloven... dat de president eigenlijk meer als het kevertje uiteindelijk werkte... Ja, en dat de tegenkandidaat Hollande... daar met een soort presidentiële aanduren ja. zat. Ja. Dat is wel bijzonder. Dat was erg opvallend, uh, vond ik ook... Um, het blijkt nu toch dat die peilingen dat, dat, dat Sarkozy dus toch nog weer iets opkrabbelt. Dus misschien. Ik vond ook dat, dat Hollande veel presidentiëler overkwam. Hij zat recht. Uh, Sarkozy zat een beetje ingebogen. En de hele tijd had hij een tik met zijn schouders dat hij op en neer ging. En uh, hij leek niet... Hij leek niet uh, geen zelfvertrouwen straalde hij uit. Terwijl Hollande daar, daar best wel... Uh, ja, hij zat daar echt als, als een president. En hij heeft ook inmiddels in Frankrijk al beroemde uh, uitspraak gedaan. Een anafoor noemen ze dat. Dat je, dat je steeds met dezelfde zin begint. hetzelfde zinsdeel. Dus hij zei 15 keer achter elkaar... moi, président de la République, dan ja. doe ik dit. En dan was het meestal iets ja. anders dan Sarkozy. Dus hij heeft heel erg in de, in de geesten van die Fransen... laat het een beetje of, uh, doorwerken van ik ben eigenlijk al president. Zo zat hij daar eigenlijk. Uh, en dat... Als je dat hier zou flikken, zouden ze zeggen... ja, dit heeft hij allemaal uit zijn hoofd geleerd. Wat een marionet. <laughs> ja, ja, zegt ja, dat ja. daar niet? Hij zegt zelf en zijn entourage zegt dat hij het niet uit zijn hoofd heeft geleerd. Dat, dat, dat bestaat het, uh, niet. Hij kreeg er zelfs complimenten voor van tegenstanders. Het was wel. Het Fransen houden natuurlijk meer van retoriek en wat, wat meer. Uh, ze zijn gewoon wat, wat eloquenter over het algemeen ook dan, dan, dan wij in Nederland. Dus in Frankrijk doet dat het wel goed op zich. Uh, het, de tegenstanders zeiden wel dat het arrogant was. Het, het heeft natuurlijk ook wel iets arrogants. Uh, maar Sarkozy die had er niks. Uh, ja, die kon er niks op terugzetten. Die heeft hem ook niet geïnterrumpeerd. Die liet het gewoon over zich heen komen. En Het was, ja, het was best wel een mokerslagje. Wat gaat de rest van Europa ervan merken of de een of de ander er zit? Ja, dat is een goede vraag. Um, aanvankelijk... Uh, leek vooral uh, Hollande een beetje het gevaar voor Europa, zeg maar als je dat uh, zo zou willen noemen. Hollande die heeft meteen al aangekondigd van als ik straks aan de macht kom, dan ga ik dat, uh, het begrotingspact ga ik, uh, heronderhandelen met de Europese partners. En nou ja, dat was gewoon een hele grote, het was wel een hele moeilijke onderhandeling, waar niet iedereen het over eens kon, mm -hmm. dat heeft allemaal heel lang geduurd. Niemand zit erop te wachten dat Frankrijk dan nog, want Frankrijk moet dat nog in het parlement ratificeren, dat Hollande dat dan nog eens wil gaan heronderhandelen onderhandelen. Dus daardoor had Hollande zich best wel een beetje onmogelijk gemaakt, zeker bij, bij Duitsland, die, uh, ja, die, die gewoon helemaal geen zin heeft om, om daar weer over te gaan praten. Tegelijkertijd heeft daarna, dus dat was echt een voordeel voor, voor Sarkozy vanuit Europees oogpunt. Sarkozy, die, toen hij toch meer die, die, die nationalistische toon aan ging slaan, toen, uh, toen zei hij ook van, ja, luister eens even, we moeten de grenzen weer gaan controleren en uh, Schengen moeten we gaan opzeggen als, uh, als, als, er, als er niet beter gecontroleerd ja. gaat worden. En we moeten protectionistischer beleid gaan voeren. En daar heeft Europa ook helemaal geen zin in. Dus nee. dat, dat, Ze zijn allebei op dit moment, heel veel mensen in, in Duitsland en Brussel zeggen van... We zullen blij zijn als deze campagne voorbij is. En we hopen dat ze dan weer redelijk worden. En wanneer weten we wie de ja. nieuwe president is? Om acht uur weten we dat op zondag. Uh, ja. En ga ja. jij er nog heen? Wat doet Ik, uh, de correspondent hier eigenlijk? Ik ga morgenochtend weer terug. Ik ben speciaal voor jullie eventjes uh, ah. langsgekomen. Nou, dat stellen wij heel erg op prijs. En in welke restaurant wordt er gegeten? Uh, uh, <laughs> dat hangt van de winnaar af. Okay. Uh, Hartelijk dank. U hoorde Frankrijk correspondent Olivier van Bemen. Het ging dus over de strijd om het Franse presidentschap tussen Nicolas Sarkozy en François Hollande. Dank u wel. I say sir, do you got a light and if you do to glow. bent, eindigt het ook weer. Nou. Dat is het mooie van dit soort nummers. Uh, ze is mooi trouwens in de hogere, hogere regionen, zoals een muziek dat ze, Re, Regina Spector, geboren in Moskou, inmiddels Amerikaanse, en heeft van het liedje ook een <coughs> nieuwe moestje gemaakt. Don't leave me, nummer <coughs> kietepa. Een boek kunnen lezen in een uur. Zou je dat... Willen Sommige mensen wel. En volgens communicatietrainer Paul van der Velde kan iedereen dat zogenaamde smart reading leren. Hij spreekt uit ervaring. Als kind was hij, tot hoongelag van leraren en medeleerlingen... al in staat om binnen zeer korte tijd... de inhoud van een lijvig boek op te nemen. Pas toen hij ouder was, heeft hij deze leeskwaliteiten ingezet... om ze over te brengen aan anderen. Hij ontwikkelde de smart reading techniek... en schreef er een boek over dat onlangs uitkwam. Lees een boek per uur is onder, onder de kop op het, Ik heb het boek hier naast me liggen. En uh, Paul van der Velde is bij <coughs> ons de gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zei in al, u u, u bent daar al als kind gekomen. U bent een soort uh, geboren smart reader. Mag nou, ik dat van natuurlijk natuur kon ik snel lezen. Ja, mijn leerkracht zei toen van, uh, ik, ik las een boek in een avond uit, Ik bracht hem terug en die zei toen van, nou, ja, dat kan niet, Paul, doe maar opnieuw. Ja. En ik heb allerlei studies gedaan, vlak van denken, voelen en doen. En toen ik groter was, kwam ik erachter dat ik ervan al gemaakt... hij vertrouwt me niet, en de tweede, ik zal het wel niet kunnen. Dus ik had onbewust faalangst opgebouwd. Ach jee. Ergens wist ik nog dat het kon... Je bent eroverheen, ik zie het. Ja, ik ben eroverheen. Ja. <laughs> maar hoe, hoe deed u dat dan, toen u klein was? Nou, ik las dus heel langzaam, of niet. Ik haat te lezen op een gegeven moment. wat onbewust, hè? want als je klein bent, zeg je niet... joh, ik heb dat boek uit, ga je een ander boek. Nou, later kwam ik daar achter en toen ben ik... Uh, ik wist nog dat ik het ergens wel kon. Ja. Toen ben ik gaan knutselen. Daar heb ik twee jaar over gedaan en dat is 22 jaar geleden. En hoe kwam u daar dan achter? Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe deed je dat in dan? in mijn achterhoofd wist ik nog dat ik snel kon lezen. En toen ben ik met heel veel mensen gaan praten... die van nature ook snel kunnen lezen. Van, hoe doe je dat nou? Nou, daar heb ik allerlei technieken uitgehaald. En uh, er zitten Chinese technieken in. Maar luister, kijk, de ene ja. doet nou één keer langer over een boek dan de andere. Dat ja, is zo. Je, we leren da daar, het nergens. Daar zit gewoon verschil in, in, in hoe snel je kunt lezen. Ja. En ik heb dan altijd het idee van ja, de ene is gewoon iemand die snel leest en de andere is iemand die langzaam leest. Ja, natuurlijk Maar u, u zegt dus, je kan het iedereen leren ja. om dus snel te lezen. Ja, want je leert op school fonetisch lezen eigenlijk. Een beetje met je oren. Het blijft verklanken. Heel veel mensen zult herkennen waarschijnlijk dat als je leest, lees je jezelf als het ware voor. Je verklankt de woorden in je hoofd. Je nee, praat als dat gaat wel te ware. langzaam. Ja, maar heel veel mensen doen dat dus. En dat gaat heel langzaam. Daardoor dwalen ze af, uh, springen ze terug. Hoe ze niet schakel wat je, je doen? dat uit? Door. Um, met technieken, het visuele lezen aan te leren. En dat wil zeggen dat je in plaats van twee, drie woorden tegelijkertijd... ga je regels tegelijkertijd lezen. En kijk maar eens in een boek, een zin is zelden een regel. Het is vaak anderhalve regel, twee regels en een woordje, weet je. En wij leren mensen perifere zicht aan te zetten. Dat wil zeggen, als je nu recht voor je kijkt, zie je in je ooghoeken ook allerlei zaken. Wij lezen... Uh, gaan mensen naar uh, ja, eigenlijk in een tunnelvisie, woordje voor woordje lezen. Dus ja, eigenlijk een hele regel zien ze al niet eens meer. Nou, wij leren ze technieken om dus dat bredere zicht, om het zo te zeggen, te maken, zowel horizontaal als verticaal. Waardoor je een zin in één oogopslag ziet. En het interessante nu wil. Ook, dat ook al ons loopt brein... die zin door over ja, verschillende regels. Juist, ja. juist, okay, juist daardoor. Ja. En omdat ons brein heel erg visueel is georiënteerd lezen mensen opeens, of opeens, dat, dat duurt natuurlijk wel eventjes... met wat technieken, gaan ze zinnen tegelijkertijd lezen. Dat is dus het visuele lezen. Nou, dan praat je over negen woorden tegelijkertijd, vijftien woorden tegelijkertijd... en dat gaat nog naar meerdere zinnen toe. En dan kun je zelfs op een gegeven moment op alinea-niveau lezen. Nou, en dat is wel met, heel, even, heel snel. Wacht even, met één blik, <coughs> uh, dan kijk je erop... En dan... Je leest een zin... Ja? Volgende zin, volgende zin, ja. volgende zin, volgende zin. In plaats van woordje, woordje, woordje, woordje. Oh, dat is de context van een zin. Dus je krijgt ook in één keer het begrip binnen, de context binnen. En dat maakt ook uh, mede doordat de concentratie omhoog gaat. Mm. Want omdat ons brein zo van snelheid houdt, zuigt die zich in de tekst. Waardoor je de ervaring krijgt dat je concentratie omhoog gaat... Wat gaat maken dat je veel meer details eruit gaat halen ook. En het beklijven van de informatie die je leest... Uh, veel hoger is dan wanneer je langzaam leest. Maar dan nu. Ik kan me voorstellen dat dit uh, uh, fantastisch is... voor uh, boeken die je alleen vanwege de inhoud wil lezen. Inhoud, ja precies. Maar goed, stel, een roman? Een, nou ja, als je een roman leest, die nee. lees je ook. Nee. Of, die lees je ook vanwege de stijl. Ja, die. En die je... gaat dat. In mijn in mijn idee, zoals u dat nu vertelt, denk ik dat dat gaat dan verloren. Dat is helemaal niet leuk. Uh, dus, met een roman Smart Reading moet je dus niet een roman moet je gewoon lekker op de bank drie kwart jaar uh, over doen. Genieten van de proefzade. Nou ja, bij nou ja, wijze van spreken. Dat de de, de geur al. van de taal. Dan leest u opeens weer woordje voor. Wij kunnen uh, niks afleren. Dat is het interessante van onze mensen. Uh, we kunnen wel iets aanleren. Dat betekent dat je naast de leesstrategie die je nu hebt... en uh, ik ga even gemakshalve vanuit. Hè, dat is het, het normale lezen. Dus zeg maar langzaam in vergelijking tot, uh, tot Smart Reading. Gaat nooit weg. Dus je kunt blijven genieten van een roman... En als je een dikke pdf hebt voor je werk, of een studie, of iets in je geest... Dan... waar het gaat over informatie, nou dan zet je zeg maar smart Zolang reading aan. Zolang er dus aan. geen gevoelswaarde bij hoort, is ja. dat het? Ja, ja nee. precies. En nou, weet je, dat idee van heel snel lezen, dat is op zichzelf niet nieuw. Ik kan me nee. nog herinneren dat er volgens mij een aantal decennia geleden alweer... Uh, ook al sprake was van een soort snel lezen. En dat ging toen, kan ik me herinneren, met diagonaal. Je ja. moest diagonaal over de bladzijde. Ja. Heeft dat hier ook iets mee nee, te maken? Hè? Nee, kijk, als je diagonaal over de bladzijde gaat... dan lees je ook heel veel niet. <coughs> dan kom ik ook sneller door een boek heen. Alleen, ik heb ook heel veel niet gelezen. En, maar daar je uh, destijds toch niet van uitgegaan bij nou, de techniek? Nee, maar goed, wij, wij krijgen best wel mensen hoor in de trainingen... die diagonaal leren lezen. Ja. En die dan zeggen van, nou, dat smart reading is toch wel anders. Omdat je bij het smart reading dus, wat ik net al zei... alles leest. Ja. Alleen, en bij nee. het diagonaal lezen dus niet. En omdat je alles leest, gaat dus ook je begripsvermogen omhoog. Weet je, een jeugd die we trainen, die haalt ook betere cijfers. Gewoon puur omdat ze alles lezen en het beter beklijft, het makkelijker gaat. Dus het smart reading is ook meer dan snel lezen alleen. En hoe zit het Het is bij ook makkelijker studeren. Want dat is natuurlijk ook een voorname vraag. Ja, ja, heel veel mensen die willen onthouden in hun korte termijn geheugen. We doen ook wel uh, uh, daar. Uh, in elke training die we geven, doen we daar ook wel een uh, oefening mee. Dat, uh, je kan heel lastig onthouden, maar je kan wel heel veel herkennen. En dat is het langere termijn geheugen. En smart reading doet een appel op beide, op korte en lange termijn geheugen. Het nou, strekt wat ver om dat nu mm -hmm. in een paar minuten uit te leggen, maar dat leren wij mensen dus. Waardoor ze met hun korte termijn geheugen bewust lezen, bewust weten wat ze lezen. Dat gaat naar het lange termijn geheugen toe. We zeggen eigenlijk altijd, weten wat je leest en blijf weten wat je leest. Ja. Want dan moet je het voorgaande vergeten, maar we doen heel veel mensen springen terug? van Wat heb ik nou net gelezen? Waar ging het ook alweer over? Uh, ze zijn de draad kwijt. En dat maakt het langzaam. Dat geeft ook spanning. Ja, en dan lukt het niet zo erg. Nou ja, want dat is natuurlijk toch wel een eh, van de eerste vragen die opkomt. Beklijft het, hè? Ja, ja juist. Het beklijft dus juist, juist, juist. wel, zeg maar. Ja, ja, ja. maar, maar is, is dit iets waar je, wat je heel lang over doet om dit te leren? Drie dagen. Als je de drie echte, dagen? Als je het um, echt wil integreren, ja, het is, weet je... Dat, dat en en dat sport. is het ook weer zo vaak. Ja, dat snelle is een snel trucje. Nou, het is niet een trucje, het is een vaardigheid die je moet leren. Maar als je dat drie dagen nou eens afzet op de rest van je leven... is het helemaal niks. En dan kan je bij wijze van spreken, begrijp ik, een aap leren ongeveer. Nou... Nee, of je een aap, Ik heb nog nooit een aap Nee, nee, nee maar goed. Bij wijze van spreken, het, het. Het maakt allemaal niet uit. Nou, weet je, um, je, je hoeft er niet intelligent jaar, voor te zijn. Vanaf elf jaar, dus basisschool, um, tot ja, nou, mijn oudste uh, deelnemer is uh, of, of de senior worst, moet ik zeggen eigenlijk is 72 geweest. Uh, dus ja, iedereen kan het leren. En het, wat ik onwijs leuk vind en dat zou ik ook graag willen vertellen, is dat het een enorm gunstig effect heeft op dyslexie. Want we krijgen zoveel feedback van mensen. En ja, tegenwoordig iedereen krijgt iedereen wel eens een beetje... Nou, heel veel mensen althans de sticker dyslexie opgeplakt. Het interessante met smart reading is, denk ik... maar daar ben ik geen professor in... doordat die automatisering van het lezen verandert... het voor de dyslect zo'n verademing is. Want wat doet hij vaak? Uh, raden wat er staat. En uh, letters omzetten. Dat komt omdat hij te langzaam leest... Nu gaat hij met de SMART-methode sneller lezen, meer visueel lezen. Het zijn vaak ook beelddenkers. En dan vertellen ze van, oh, wat een verademing dit. Ik weet waar het over gaat. Ik kom er sneller doorheen. En ik begin lezen weer plezieriger te vinden. Nou, ben, dat is best leuk. Ben, bent u met wat u ontdekt heeft uh, op een goed moment aan de universiteit of zo... toe geschokt van jongens, kijkers eens, je experimenteert er eens nou, Op dit moment, en dat is misschien ook leuk om te vertellen... doen we heel veel bij Windesheim in Zwolle. Ja. En die, dat is een uh, hogeschool, hè? Ja, dat is een hogeschool. En die, ja, die zijn, gaan het nu helemaal uitrollen. Ook door Nederland heen. En uh, er zijn een aantal andere hogescholen hebben zich gemeld om dat ook te gaan doen. Omdat ja, nu blijkt dat het inderdaad ook werkt. Want ja, er is vaak ongeloof, hè? Van weet je, als ik snel lees, ja, dan haal ik een beetje de grote lijnen eruit. En dan was het wel, en ik geloof het niet. Maar ja... We zijn nu al een tijdje op de markt. Ja, ja. We kunnen niet meer omheen dat het werkt. U, ja, u gelooft dus de, de heiliging. het nou, andere is... Want kijk, ik wel. Maar het ja. gaat er mij natuurlijk om dat anderen het ook geloven. Ja. En dat begint zo langzamerhand door te dringen. Dat is maar, maar bent u nou, want we begonnen eigenlijk met uw jeugd, dat u er toen achterkwam. Denkt u dat u eigenlijk daarin uniek was? Of zijn er veel meer mensen die dat misschien van nature hebben? Oh ja. Maar omdat dat niet ontwikkeld is, of niet onderkend is... of dat het, ja. dat het misschien zelfs tegengewerkt is, zoals in uw geval. Ja, ja. Oh, daar ben ik veel overtuigd. Het zijn best mensen die van nature heel snel lezen. Absoluut, ja. Maar die hebben daar nooit iets mee gedaan? Maar misschien, nee, die, doen, die oefenen een ander vak uit. Die meneer naast mij uh, misschien ook. Kan snel lezen, ja. maar doet een heel ander vak. En, uh, ja. Maar mijn vak is trainer. Ik vind het leuk. Ik hou van mensen. Ja, A Smart Reading heet het. Lees een boek per uur. Uh, ja. Hartelijke... Uh, dank, Paul van der Velde was het. Uh, ja. Onlangs verscheen dus dit boek over het thema bij uitgeverij Spectrum. Als u denkt, hé, hey, interessant, ik wil er meer over weten... dan kan dat via onze teletekstpagina 260... en via onze website natuurlijk nieuwsshow.nl. En nu gaat Peter heel snel deze tekst lezen. Nou, nu, nu ga ik even ontspannen. <laughs> hoor. Afgelopen woensdag heeft de Raad van State besloten... dat de ondergrondse gasopslag in het Noord-Hollandse Bergen mag... Doorgaan. En dit tot grote teleurstelling van de gemeente, milieuorganisaties en particulieren, die behoorlijk wat bezwaren hebben aangetekend tegen die plannen. Zij vrezen namelijk voor aardbevingen en geluidsoverlast en twijfelden bovendien aan de veiligheid van het hele project. Met de uitspraak van de rechter, dus, kunnen de werkzaamheden nu toch van start gaan en zal in 2014 de gasopslag in gebruik worden genomen. En over het opslaan van gas onder de grond... en waarom dit zo belangrijk zou zijn voor Nederland... in een geliberaliseerde gasmarkt, zoals het officieel heet... gaan we praten met Herman Snoep. Hij is energiedeskundige bij het ECN. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, waarom moet er eigenlijk gas opgeslagen worden in ons land... was het eerste wat ik dacht. We hebben toch gas en daar steek je iets in en dan komen we terecht. Het zit al wat... in de grond. Ja, wat zou je opslaan? Nou ja, waarom ik moet opslaan is uh, dat er een groot uh, verschil is... in het gebruik tussen de zomer en de winter. Uh -huh. In de winter gebruiken we ontzettend veel meer gas dan in de zomer. Dus het, het verbruik is dan hoger. Dat ja. hebben we tot nu toe in Nederland opgelost... door het Groningenveld in de winter veel meer te laten produceren... dan in de zomer. Maar het ja. Groningenveld begint leger en leger te raken. Het ja. wordt steeds moeilijker om daar nog zo'n verschil in aan te pesten. brengen. Omdat, dus er kan nog wel wat uitgepest worden... maar steeds minder, mm. veel meer in de winter veel minder in de zomer. Okay. Dus dat gat tussen de zomer en de winter... Moet op een andere manier overbrugd worden. En de goedkoopste manier om dat te doen is om het, uh, om het op te en slaan. En dat gas, dat voer je dan ergens uit het buitenland in? Of zoiets? Ja. Dus dat kan je uh... En dat popje, waarom pomp je dat dan eigenlijk niet in het Groningen grasveld? Uh, nou, dat... Doel, nu zit daar nog uh, gas in, dus dat, uh, dat zou uh, nog wat, uh, wat lastig zijn. Nu, het handige is als je een gasveld hebt dat niet al te groot is en niet al te, al te klein. Als het veel te groot is en je stopt er nog wat gas bij, ja, dan, kom, dan krijg je dat er heel moeilijk uit. Maar als je een, goede, een goed formaat hebt, uh, waarbij je uh, er uh, dingen uh, weer, weer uit kan uh, voldoende voor de vraag uit kan halen en weer in kan stoppen, dan, uh, dan, dan is dat het handigste. Hè. Het Bergmeerveld heeft een, een handig formaat om de gas in te poppen en weer uit te halen. Want wat is daar dan? Is dat een soort leegte? Ja, er is een, er is zeg maar, het is een oud gasveld. Dus daar heeft vroeger ook. Net oh, okay. als de Gooiënveld heeft daar gas okay. in gezeten. Dat is vanaf 1972 ja. geproduceerd. Dat is uh, zo langzamerhand uh, op. En, uh, het is... en wat moeten we ons dan voorstellen? Een soort grote leegte? Nee toch? Nee, zelf? geen nee. leegte. Nee, een soort poreuze uh, uh, steenmassa. Met uh, zandstenen met allemaal gaatjes erin. En daar en kan dat... er tussen? En dat kan daartussen tussen. Maar en... wat voor vorm heeft het dan? Een, uh, een gasvorm of een vloeibare vorm? Het, het gas zit daar gasvormig in. In die uh, zeg maar gaatjes in de, in de stenen. Dus het is een poreuze zandgesteente. Yeah. Een structuur met gaten erin. En, en daar zat dat gas al in. Al miljoen. Jaren, dat is eruit gehaald. Maar die gaat, die zijn er gewoon. En dat moet, dus je je, moet je je voorstellen als een soort metalen tank of zo. Nou ja, dan met de tank is het helemaal leeg. Met één ja. met, met, met ja. rand erbuiten. Maar dit zijn kleine gaatjes. Dus je kunt het misschien meer als een, een zelfopblazende luchtbeperking zien. Waar zit daar in, dan he? iets omheen? Uh, ja, er ligt in ieder geval boven ligt er een dikke, uh, dikke zoutlaag van, uh, van 20 meter dik. Maar niet en je, en de daar heeft het al En In die dichte mat. En die dicht hem af. En dus een miljoen jaren heeft dat, dat gas daarin gezeten, wat vanaf 72 gewonnen is. Maar en, die zoutlag is nog steeds. Dus dat is gegarandeerd gasdicht. Hè. Dat heeft het al een en miljoen. Aan de, zijkant jaar gezeten. Dan? aan de zijkant, die formaties lopen heel lang door. Dus daar, hoe het precies aan de zijkant waar afgesloten is, Ergens gestopt het, het. het. En ja. onder stopt het ook ergens. Ja, en uh, nou, Er zat dus een hoop gas in. Dat is eruit gehaald. Mm. En dat formaat... Uh, de, de, die die, die zandsteen is poreus gebleven. Soms heb je uh, zeg maar, gebieden waar langzaam en zeker dan de gaatjes instorten. Dus dan haal je het gas eruit. En dan, en dan, dan, dan, dan, dan ja. lopen de gaatjes dicht. Dus dan kan je het niet meer gebruiken. Maar het Bergemeer is zo'n gasveld waar dat gas... Mm. Dus, uh, top idee. Uh, uh, goeie, nou, in ieder geval een goede plek. Nou, nog, nog een, een goede keer. Plek, ja. Even kijken. De, de, de, de, dat gas komt met uh, her, grote buizen. Wordt dat aangevoerd. Voert, en dan komt er dus ergens de aftakking en die gaat naar het Bergenmeer En dan ga je naar beneden daar druk op zetten. Ja, dan staan daar een pomp en die okay. pompt dat erin. En op een goed moment zegt de chef van het Bergenveld... het is vol, dus dan stoppen we er even mee. En dan eh, wordt het winter. En dan zegt de chef in Bergen weer nu kunnen we lozen. Zo gaat het dan. Ja. En dan uh, kan je daar heel veel opslaan. En dan in de winter, zeg, in twee of drie maanden tijd... kun je het wel langzaam leeg laten lopen. Wat zouden we anders niet de hoeveelheid ter beschikking hebben... die we nodig zouden hebben? Is, is dat... Uh, wat het probleem is. Ja, als je dan uh, sommetjes maakt. En wij bij ECN maken dan, uh, dan van die sommetjes. Van, uh, hoe, hoe zal het met het zomer-winterverschil in de toekomst gaan? Uh, welke, welke spullen staan er om, uh, om in die verschil die vraag te voorzien? Oh. Nou ja, Groningen kon je dus vroeger heel veel meetellen. Maar dat wordt steeds minder. Dan, zeg je, nou, dan heb je dus bergingen nodig. En dan kun je kijken, van, er zit daar dan genoeg in... om een normale winter, om een piekwinter, om daarin te uh, okay, Nou, Voor de, de gasjongens uh, is dat natuurlijk allemaal top. Maar dat de mensen die daar wonen natuurlijk zeggen... oh dat lijkt me eng en uh, het zakt misschien. Ja. En dat kan van alles en nog. En ze krijgen torens van 60 meter hoog een tijdje voor hun deur. Dat is ook heel begrijpelijk. Dat toch? is natuurlijk ook heel begrijpelijk. en uh, in Nederland is natuurlijk wat dat betreft een, een vol land. En het is natuurlijk ook een hele ingrijpende operatie. Ja. 800 miljoen uh, wordt daar uh, geïnvesteerd. En, inderdaad, in allerlei apparaten en buizen. Dus dat is ingrijpend. En daar zijn dan allemaal regels voor welke ja. je eisen moet voldoen. En uh, degene die het initiatief neemt, dus in dit geval... Uh, Tagaar, ja. uh, heeft natuurlijk bij het maken van die plannen... kent ook al die regels en die eisen... en heeft zijn best gedaan om eraan te voldoen. Nou, dat is dan ja. de eerste fase. En waarom de is, kost dat 800 miljoen? Omdat er uh, diepe putten uh, bij geboord moeten worden. Ja, maar dat is worden. toch gigantisch alleen maar om iets op te bergen... terwijl je zou zeggen, joh, maak die buizen iets groter... en als we het nodig hebben, dan zetten we de sluis iets meer open. Ja, maar ja, als dat uit Siberië moet komen of uit Noord-Noorwegen... En, en je die buizen dus zeg maar, de helft van het jaar gebruikt... alleen maar om in de wintervaag te voorzien... is dat dus ook ontzettend duur. Maar toch niet zo snel 800 miljoen dat euro? Is veel, dat is veel duurder. Is dat zo ja, is veel duurder. Dus de, het idee is dat die grote productielocaties in, in Rusland... of in Noord-Noorwegen of in Algerije... die werken min of meer continu. Hè, af en toe uiteraard onderhoud, maar die produceert het hele jaar door. Dan komen de dikke buizen van heel ver naar de West-Europese gasmarkt. Die worden ook in, in principe het hele jaar gebruikt. En dan uh, bij de vraag, ja, daar zit die variatie in. En dan is het handigst, het goedkoopst om dicht bij de vraag te zorgen dat je dat zomer-winterverschil kan overbruggen. En dat is precies uh, wat er dan uh, gebeurt. En dat was voor Groningen natuurlijk iets anders, omdat dat veel dichterbij ligt dan ja. Siberië en veel dichterbij dan Noord-Noorwegen. Dus daar was het wel zeg maar, de uh, ja. kosten effectief om, om het in de, de winter uh, meer te laten produceren, in de zomer, wind, uh, zomer minder. Maar goed, dat, dat kan maar zo langs man niet meer. Die ja. mensen die zoveel bezwaren hebben, die zeggen er is gevaar voor aardbeving. Is dat nou uh, reëel gevaar? Nou, uh, ja, dus er zijn uh, al lichte aardbevingen geweest in dat gebied. En dat is natuurlijk in eerste instantie gekomen omdat daar gas gewonnen is. Dus ja. dan wordt er ergens diep onder de grond wordt het gas wat onder druk staat weggehaald. En dat kan natuurlijk tot, tot verschuiving in de grond de aanleiding uh, gegeven hebben. En dat heeft het ook. Dus er zijn in die regio ook uh, lichte aardbevingen maar geweest. Maar dat wordt uh, wel makkelijk weggewijf dan dat bezwaar. Nou ja, niet, niet makkelijk. Toen ik uh, oh ja. ter gelegenheid in ieder geval ook de, de, de Raad van State... een ja. uitspraak uh, ja. gelezen heb. Nou ja, toen ik over smarten die dingen hoorde, ja. dacht ja. ik dat was misschien wel makkelijk geweest. Want het ja. zijn tientallen Echt pagina's. Waar? Ja, daar is het nou weer <laughs> heel geschikt voor. Ja. Ja. Tientallen pagina's waarin de, niet heel makkelijk gezegd wordt... ach, wat een gezeur. Nee, dat wordt puntje voor puntje wordt gekeken... wat heeft de, de, de initiatiefnemer erover gezegd... wat heeft de vergunningverlening erover gezegd... wat zijn er voor onderzoeken gedaan... en kunnen we uiteindelijk... Ja. had de vergunningverlener in redelijkheid... tot het standpunt kunnen komen om te zeggen... nou, dit is toch wel goed afgedekt... hier zijn goede maatregelen voor gevonden. Nou ja, dat nou, okay, is ja, het... Ja, dus dat, dat gaat niet, uh, niet heel cynisch... van uh, dat regelen we even een achterdeur. Dat gaat uh, op zich heel zorgvuldig en heel precies. Ja, en dan, en dan hakt de rechter de knopen door. Dus u, die... u moet ons als leek toch eens even bijpraten. Want lezend kwam ik erachter dat het gaat over een opslag van 9 miljard kubieke meter. Waarvan uiteindelijk maximaal maar 4,1 miljard kubieke meter wordt gebruikt. Dan denk je, dan is er 5 miljard kubieke meter zoek. Ja. Nou, die is, niet zo, uh, nou die, is, die is niet zoek. Die uh, ligt daar heel bewust. Dat is uh, kussengas. Kussengas uh, heet dat. Of buffergas. Kussengas vind ik veel mooier. <laughs> ja, <is> mooie <laughs> Woord van het jaar hoor. Kussengas. Ja. Maar dat kan je vergelijken met een... Uh, als je met een heel leeg luchtbed begint. Ja. En, je, en je doet er dan een beetje lucht bij. Ja. Dan is het ontzettend ingewikkeld om dat weer uit te krijgen. Dan moet je het opvouwen of oprollen. daar ja. er bovenop gaan zitten. Dan ja. krijg je dat beetje lucht ja. eruit. Als je het luchtbed nu half vol bent. Doet, ja. En je dan er nog een beetje bij doet, dan is het een beetje erbij heel makkelijker uit te halen. Dan hoef je als het ware alleen je hand erop te leggen. Of alleen maar de stop eruit te halen en erop te leggen. Met zo'n veld werkt dat ook. Dus als je hem als je half vol maakt, dan is het ontzettend veel makkelijker om erbij te doen en weer uit te halen. En, en over 30 of 40 ja, of 50 dat jaar. Ja, snap ik. Ja. Maar dat betekent wel dat je er 5 miljard kubieke meter gas inpompt, ja. die uiteindelijk gewoon uh, nooit meer gebruikt gaat worden, nou, niet, toch? niet nooit meer. Als je over 30 of 40 of 50 of 60 jaar zegt, van die berging gebruiken we niet meer, oh, dan kun je, leeg laten. net lopen, als bij dat luchtbed, dan kun je, je natuurlijk opvouwen. gaan opvouwen en erop gaan zitten, en dan kun je die rest er ook wel uitkrijgen. Ja. En dat is ook uh, de reden waarom de, de Russen hier ook aan meedoen, want het is natuurlijk wel heel duur, 5 ja. miljard kub gas, en als dat... Uh, dat is geld. Als je 20 cent... Wat, is dat, uh, wat kost dat? Uh, nou ja, zeg, als je 20 cent per kub rekent, kan dat een miljard euro kosten. Uh, een miljard? Dus, Alleen voor, voor, voor gasproducenten zoals de Russen is dat wat anders, die ja. zeggen van wij hebben een hoop gas en dat, dat kunnen, gas we toch niet elk, kunnen we toch niet elk jaar ja. maximaal verkopen en of het nou in Siberië in een gasveld zeg maar nog 40 jaar niks ligt te doen of in de meer in een gasveld niks ligt, dat maakt niet zoveel uit. Is, is dat gas allemaal voor de Nederlandse markt of is het gewoon als iemand het wil hebben en hij legt geld op tafel dan kan hij het niet krijgen? Um, nou ja, als je, als, als je sommetjes maakt, dan zou het voor de Nederlandse vraag... en het Nederlandse aanbod en de Nederlandse spullen... ook zeg maar, voor de Nederlandse markt gebruikt kunnen worden. Alleen de markt is, is niet meer zo georganiseerd. Er staan geen hekken om Nederland, er liggen allemaal buizen. Duitsers kunnen hier gas kopen. Wij kopen gas in, in Engeland of in Denemarken. Dus het, in feite is het een geïntegreerde markt... waarbij iedereen kan kopen en iedereen kan verkopen. Nou ja, je, dus je doet het ook niet alleen voor je eigen land. Je doet het gewoon voor de... Voor de... Voor de handel. Dat ja, ja, ja, is ook voor de handel. Ja, maar goed, als je, als je de sommetjes maakt en kijkt naar de Nederlandse behoeften... dan, dan is het, past het wel om de, de Nederlandse vraag en het Nederlandse aanbod... goed op elkaar af te stemmen. Op dus termijn in die zin kan heb je, je het op nodig. Papier, ja, op termijn heb het nodig. Dus op papier kun je zeggen... het zou alleen voor de Nederlandse markt uit kunnen. Alleen in de praktijk is er eigenlijk geen Nederlandse markt. Ja. Er is gewoon een geïntegreerde Europese markt. Hoezo, of, er is geen Nederlandse markt? Nou ja, omdat, omdat eh, elke vrager in Nederland... kan zijn gas in het buitenland kopen en doet dat... En, en oh ja, dat als gebeurt het goedkoper, ook. Is. Ja, ja, als ja, het goedkoper ja. is of als je denkt, ik wil het risico een beetje spreiden. Niet, alle, niet alles bij Gas Terra, de, de grote Nederlandse handelaar... maar ook een beetje bij, uh, bij Eon Roergas of bij Gas de France. Als je een beetje het risico wil spreiden, nou ja, dan koop je het ook uh, bij, in het buitenland. Ja. ja, en vaak is het kopen uit het buitenland is goedkoper dat dan het produceren. Nou ja, dat kan goedkoper zijn. Maar of risico spreiden is dus ook iets. Je zegt, ik wil niet alles van één handelaar hebben. Nou, als ik dan aan de onderhandelingstafel zit, dan kan ik toch een beetje, slot, een beetje spelen. Is, is dit nationale politiek eigenlijk, of niet? Of, uh, de of, of, of minister of... is er uh, is ongetwijfeld blij mee. Want het uh, idee is toch dat Nederland een gasland is. Door Groningen en door alle kleine velden. En blijven ook deze of op deze duren. manier, op een andere manier... Uh, kan je toch uh, ook uh, nog uh, aan het bij in investeren. Het is heel wat hier gebeurt. Het is een van de grootste gasopslagen in, uh, in Europa. Bestaan dat er nog ja-knikkers? Dat is voor olie, <laughs> jongen. Ja. Dat is voor olie. Ook al een interessante <laughs> ontwikkeling over te melden. Okay. De andere keer Hartelijk dank. U hoorde energiedeskundige <laughs> van de ECN, Herman Snoep. Naar aanleiding dus van de ondergrondse gasopslag in Bergen... die gaat plaatsvinden, want dat heeft de Raad van State besloten. Meer info, website van ons, de nieuwshow. Zometeen komt Jelle Brandt-Kostjes met een reisgids voor moeilijke landen. Ramzi Nasser, de dichter des Vaderlands en Inget Hogevorst doet de boeken. men nemen de oer Wegenwacht. Oh, helemaal goed. Ja. De nagelnieuwe Opel Savira Tourer. En dat vind ik nou een leuke auto. Afgemixt met het laatste autonieuws. Ik zou zeggen, don't try this at home. En voilà. Natuurlijk ben ik present. Natuurlijk. vanmiddag om twee uur een superverse tros Autoshow op Radio 1. Mooi, Als ik weet op, dat jij er bent, dan kom ik ook. Het nieuws van alle kanten. We geven het door aan elkaar. Iedereen, ieder jaar opnieuw.